Ja, yeah. we gaan verder. We hadden hier eerder in de pauze een beetje gesproken over de. Er zijn twee Talmuds die geschreven waren. Eén is dan de the Jerusalemi, heet het Jerusalemi Talmud, Jerusalemse Talmud, en de andere werd geschreven in Babel, in Babylonie, waar de vele dus Joden werden verbanen daar En zij hadden daar geschreven. En mm het -hmm. grote. Huh? Irak. Ja, een yeah, in, beetje zo. Een in, beetje in, zo'n in Irak. Waar de Irak was. Dat is niet dat volk wat nieuw is daar in Irak. Dat is totaal andere volk. Uh, maar doet er niet toe. zij schreven daar de Talmud. Een zeer grote Talmud. Het Babylonische Talmud. En Jeruzalemse Talmud is klein. En ook de zoger interessante, dat heb ik in de zoger gelezen. Ze zeggen dat Babylonische taal moet mens. Het is niet natuurlijk niet. Het is bedekt. Het is zo so veel, veel so bedeksel het zo so veel levushim bekleding het. Het it, it is it is net zoals so praktische leiding van praktische of praktische zaken en dat en zo ver van het geestelijke. Natuurlijk, daar is ook geestelijke. Uh, uh, uh, uh, Absoluut. Maar Jeruzalem, dat is uh, iets uh, uh, wat geeft leven. Het is net zo, so, het is derg dicht bij, be... zo dat een keertje misschien wat een beetje doen. Het is klein, het is niet groot. Want ze had het geschreven buiten het land Israël. Buiten het land Israël is geen, is geen godelijke, hoe heet het, geen schina aanwezig. Ja, schina wel schijnt vanuit het land, vanuit het Israël, naar alle volkeren, bedoel, naar alle landen, maar daar komt de schina en zij rust daar. Bij alle andere landen is nog eigen, hoe zeg je dat, Onder de schina, als het ware, daar is nog één eigen uh, beschermengel, als het ware. Van het van volk, of van het, van het, van het land, et cetera. Maar in Israël is het niet. Er is geen bescherming. Maar geen afrouwen. De schepper ja, zelf, alleen maar de schepper, die schijnt daar uh, zelf, zelf present. Zijn ogen kijken daarnaartoe. Wat betekent dat allemaal, zullen we leren dat? de ogen van Hashem keken direct daar, daar naartoe en, en daarom alleen daar kon het ontstaan iets wat, wat ja, gemaakt wordt, geschreven wordt, geïnspireerd werd door de schina, door, de door goddelijke aanwezigheid, en niet buiten Israël, buiten is dit land Israël niets goeds kan, ik bedoel niets kan, natuurlijk kan je dat er kan ook weer iets komen natuurlijk, maar allerlei, met allerlei bekledingen, bekledingen, opbekledingen et cetera, want de schina bestaat niet eigenlijk is het zo dat in de ware zin van het woord, ik bedoel eigenlijk, de God, God als het ware buiten het land Israël is er niet, buiten het land Israël alleen maar de engelen die regeren, ze niet regeren maar die dan aangesteld zijn maar God zelf niet Do the Hawaii self need. Right? Look, it is veel levershim, feel bekleding, in backling both a and of bakled and it is it is it is not uh, open. It is not in in Israel is it direct open it is not of it of it it is uh, directe uh, verbinding as it ware staat Atlant. De enige keer dat Hashem rechtstreeks met Moshe sprak was in Midian en in op, uh, Harsinai. Dat is iets anders. Hij zegt dat niet enige keer... Uh, was, ja, hij had met Moshe gesproken, Hashem, buiten het land Israël. Ja, dus dat was in de Sinai. En, en, en, en ook in uh, Jordaan. Ook in Abraham, oké, okay, maar dat is nog niet, ook niet, ook daar zitten ook dingen ook dingen zitten ook daar ook die niet die, die nog moet ik nog die, die, die nog niet weten waarom dat ze nog alles nog boven de, boven de Haze ja, die, want Moshe was de, was de had de kracht van de daad en niet daarom kon die ook niet komen naar het land Israel in het land Israel kon alleen maar de generatie komen die onder de Haze zijn When, ja, die echt van de ware mal goed waren Boven de geze hebben we ook een soort van malgoed. Ja? de lea, we zullen leren dat. En onder is racheer, dus alleen de kinderen van, als het ware, de zij, van wie de ziel was van onder de geze, die zij konden wel het land penetreren. Maar zij hadden nog niet de, de hele generatie van de woestijn van het, van het volk Israël. Ze waren zeer hoog, maar waren nog niet geschikt voor het land Israël. Het land Israël moet je dan, moet je dan niet boven jouw gezet, want boven gezet is de wereld die ontvangt van de wereld van de bovenwereld. Ja? Van de bina. En dat is niet genoeg. Het moet wel ook onder, onder de gezet. De hele generatie was van boven de gezet. Daarom ze konden niet binnenkomen. Ja. Alleen Joshua en, en Caleb zij konden wel binnenkomen. Want Calab was ook van mal goed. Dus twee, alleen twee konden komen daar. En een nieuwe generatie natuurlijk, die geboren was in de, in de woestijn. Zij konden, konden komen daar. Waarom is dat zo? Waarom is dat? Waarom kon de hele generatie, gewoon erg eenvoudig te zeggen, waarom kon het niet, kon de hele generatie die, in woestijn, die uit Egypte kwamen eruit, kon niet het, mocht niet het land Israël binnenkomen. Het is interessant, is het zo? So. Ik he, he, he, he kan niet eenvoudig, Zal ah? er geen simsum Nee, simsum, nee, niet dat, niet dat. Maar kijk, moet je zo zien. Erg belangrijk wat ik nu probeer. Eenvoudig alles. De hele bedoeling van wat van Rabbi Shimon en van Ari, om de Torah te onthullen en niet te verhullen zoals mijn broeders doen. Ja, Allemaal willen ze iets verhullen. verhullen. Voor mij, voor mijzelf. ze weten zelf niets. En wat ze een beetje weten, willen ze zo, zo krampachtig bij zichzelf houden. Terwijl ik leer het van de bron. Ja, Rabbi Shimon wilde, moest aan de wereld geven. Ja, duidelijk. Aan iedereen. En natuurlijk. En Raari moest ook gegeven van boven aan hem om het te onthullen. Duidelijk. En eigenlijk, het hele volk, mijn hele volk moet het onthullen aan anderen. Want dat is de hele bedoeling om tot onthulling te komen en niet te, te verhullen. En kijk nou, probeer het dus ook op een eenvoudige manier, op de vingers gewoon uit te leggen hoe dat iemand daar zit. Uh, kan men met tradities of riten, wat doet men? Doet men iets met handen, met handen en voeten? Verricht men een bepaalde geestelijke handeling met rieten, welke dan ook? Niets. Kijk, in de tempel hadden ze, wisten ze, de die kohanim, de priesters, wisten ze wel te verbinden. Elke handeling wisten ze te verbinden met de intentie. Eén verbondenheid was het. Met de schepper, ze wisten precies hoe. Daarom was het ook, hun handelingen waren, waren, waren, waren, waren vol van de betekenis. Maar ook dan betekende dat alleen maar niet wat zij met handen deden. En niet dat allemaal wat allemaal gebeurde allemaal met het, het altaar, etc. Maar wat bij de mens zelf, de reactie van wat zij deden in de mens zelf dat was het belangrijkste. Dat bracht de, de verzoening, et cetera, et cetera. Licht van boven. Wat in de mens was. En niet daar wat ergens op het altaar daar was. En ze kijken naar het altaar en het volk kijkt zo so naar het altaar en dacht, nou, daar straks iets moet komen. En wat bij de mens plaatsvond. Natuurlijk op daar ook van bepaalde verbrandingen, et cetera, et cetera. En, et cetera. Maar de, bij de mens moest het wel ma plaatsvinden maar als het niet is en in deze tijd absoluut niets bestaat op dat, op dat gebied ik bedoel, niets, geen verbondenheid men kent absoluut niet de verbondenheid met de, met de wetten van het helaal dan alles wat zij doen, telt absoluut niets, natuurlijk is het goed dan beter dat te doen dan iets anders, maar waarom niet? Wat denken jullie? Jullie weten al, weten al veel meer dan, dan, dan zij. Wat ik bedoel. Waarom niet innerlijk? Hoe kan je dan kabbalistisch uitleggen? Waarom al die ritten, riten, ja, al die riten, al die, al die ha met handen en voeten wat men doet, waarom helpt dat niet? En overal over de hele wereld, alles wat zij doen, alles niet, helpt absoluut niet. Waarom niet? En dat heeft van binnen Intentie, oké. Maar nu nog, proberen we nog concreter. Oh, inderdaad, intentie niet. Geen overeenkomst naar eigenschappen. Geen Natuurlijk, zo. Maar dan naar naar hoe dat zit in Malta. Ze stijgen niet op. Ze niet op, ze doen geen man, echt actieve man. En de instelling is niet wat, wat Welke instelling moet zijn om de Chogma aan te trekken? Wat wij leren ook nu hier. Oké, okay, maar wat welke intentie? Hoe kunnen wij dan. Wat leren wij van de Malgoed? Wat moeten de Malgoed doen? Twee opstegingen maken, ja? Dan verkrijgen zij wat? Bij de Abouhima, wat verkrijgen zij bij de Abawiyama? Welke letters van de naam van de Hawaii? Judkei. Ik zeg het K, om niet, om niet de naam, niet in ijdelheid uit te spreken. Ja, en zelf, ja, zelf hebben zij Wafke, ja, wanneer zij stegen op, dan verkregen zij ze zelf hun eigen naam Wafke. Dan hebben zij Jutkei Wafke, alleen dat, elke beweging, alles wat van binnen uitkomt, wat die vier letters kan verbinden, oftewel die vier verbonden kan naleven, zoals wij dat leren, dat ogen, ja, of gochma, mond, bina, hart, tiferet en sod. ja, fundament, die vier, alles, elk, elk ogenblik, wanneer die vier verbonden met elkaar zijn, dat is de geestelijke beweging. Duidelijk. Dat heet geestelijke handeling. Onthoud dat erg goed. Anders, als die vier met elkaar niet verbonden zijn, komt geen verbranding, komt geen, geen overeenkomst naar regenschappen. Ik geloof het niet Ja, komt geen, of, duidelijk. Dus als die vier verbonden van binnen, van binnen de mens nageleefd worden, dat maakt de geestelijke handeling. Wat betekent geestelijke handeling? Betekent dat men uitkomt boven de placenta van het heelal. Eigenlijk, dat men met, of uitkomt betekent dat men aantrekt het geestelijke, het ware licht. Dus van eens op, van boven de placenta. Anders zit men gewoon in de placenta. Net zoals een kind, een, het, een embryo, zit in de, in de baarmoeder. Is dat al een mens? Nee. Het is nog niet een mens, eigenlijk. Het is nog niet een, die is nog, uh, die leeft alleen nog van die placenta, van die mama. En zie die zie die daar zit je lekker, zie je daar. Zo so is ook de mens die in deze wereld zit en die die vier verbonden niet maakt, alleen door die vier verbonden te maken, dan kan je al putten van boven de placenta. En daar is de ware realiteit. De hele placenta van het heelal is nog geen ware realiteit. Het is net als, uh, net als de, een kunstmatige oord, een uh, ort, plaats, waar... Men verbleef totdat men komt tot de wasdoel. Net zoals een embryo blijft bij de mama. Huh? kokon. Kom, ko, kokon, precies. Je zit like in de kokon bij de mama. Het uh, uh, is kunstmatig, het is voorlopig, totdat men klaar is en dan gaat men eruit, ja. Yeah? Oh, de, wanneer de kind uitkomt, dan begint het leven pas. Volwassen. was Zo is het uh, so ook precies, Zelf in het geestelijke, yeah? Alleen die vier verbonden moet je in jezelf niet kijken naar de hemel, niet kijken naar een verre kijker, denk je, oh ja, dan ga ik word ik beter van. Van binnen die vier verbonden, ver, met vier, vier punten met elkaar verbinden. Je zoud altijd met je verbinden jezelf. Niet bang zijn, niet schamen je zichzelf, niet dat, en schaam je dat. schaam je dat voor je so, dan je Dan wordt het ook gezegd, ja, als je wie schaamt voor mij, dan zal. Ja, zal ik schamen voor hem, dan ze, zal Hashem, ik zal schamen voor hem. Dus, je moet nooit schamen voor je zot de plaats waar, de, waar wij de ingang, waar de ingang is naar het heilige duidelijk, naar mijn, naar de bron van mijn bestaan. En als ik dat niet ervaar, dan is het alleen maar menselijke handeling. eigenlijk ook, kan je ook niemand geven iets, als je niet die vier verbonden heeft. Dus als je iemand wil geven, zelfs een cadeau. Wil je dat het zinvol wordt. Moet je eerst het verbinding maken. Die vier verbonden met elkaar. Dan geven. Anders is het een komedie. Wordt ook niet geteld. Voor jou dat jij iets geeft. Eigenlijk right? Zelfs als het aftrekbaar is van de belasting. Et cetera, en jij gaat het. Een enorme som doen, een half miljoen bijvoorbeeld iemand of een rekenman, weet ik veel wat. Als die daarvoor, voordat hij dat geeft, voordat hij dan een cheque afgeeft, als hij dan die vier verbonden niet na nou heeft, betekent dat hij geeft 0,0. Al is het wel een gift, als, als, al, al heet het wel gift, voor de belastingen. Belastingen natuurlijk ziet het als gift. Maar eigenlijk. Hoor je dat Dat is voor de belasting, dat is wel geeft, Maar niet voor de ware, ware realiteit. Het telt voor de mens absoluut niet of hij iets gegeven had. Als hij die vier verbonden niet heeft gemaakt. Dus het, het, het leeft niet. Het is alleen maar een wishful thinking. Een, een gewoon een ingeving van de mens. Een, een je zo. En hij geeft dat. Nou, geweldig, hij doet het alles voor zichzelf. Alleen die vier verbonden en dan pas geven. ...dan zal elke, elke euro zal dan tellen. Eerst dat die vier met elkaar verbinden... ...een lijntje maken... ...en dan proberen te geven. En dan zal je zien hoe dat moeilijk het is om dan te geven. Dan Praktisch, goed gedaan. Ha? Praktisch, Praktisch moet je, iedereen moet het zelf doen. Nee, dat moet je eigenlijk zelf doen. Je moet het trainen, oefenen, steeds oefenen. Steeds oefenen, dat is niet anders. Kabbalah is ook, steeds oefenen, steeds vallen en opstaan. Men zegt, men zegt de Rasha die, die staat en dan valt hij wel en dan is het echte vallen. Terwijl de Tzadik, de rechtvaardige, die zeven, zevenmaal valt en zevenmaal opstaat. Zo moeten we ook leren vallen en opstaan. En dan, je valt nooit op dezelfde plek. En jij staat ook nooit op dezelfde plek op. Je gaat altijd hoger opstaan. Als je dan op de intentie, goede intentie. We gaan een stukje verder, we gaan verder met de zoger. En we hebben gezegd ook dat de Torah... Is zeer en pin, ja? Herinner je nog wat we zeggen? Zeer, de Torah is zeer en pin, dus de krachten van de Torah, dat de Torah is gegeven van zeer en pin. En dus de Torah, zoals wij dat zien, de Torah, dus de Torah in woorden, cetera. Want de Torah komt van de Yersut, van de Bina, maar daar is zij nog eil, als het ware. Maar wanneer de, als de Torah komt in onze wereld. De Torah is de belichaming, ja, de belichaming van de heilige geest. De Torah. Dan moet je, zo, moet je het zo zien. In het algemeen kan je het zo zien. Als we dan, de Torah, uh, Tanakh, ja, laten ja, we zeggen Tanakh. Tanakh is Torah, Neviim en Ktubim, Oftewel, dit, ja, iedereen weet het. Is de Torah, de profeet, profeten en de geschrift. Nee, Richter is een, is een deel van de, van de profeten. Sorry. Ja, oké. Okay. Maar heet het geschrift in het Nederlands? Mij het het... Nee, nee, Richter is... is, is nee, Richter het is anders nog okay. geschriften. Dan... Gesch geschriften, ja. Nevi, uh, uh, Ktubim, Ktubim, okay. geschriften. Dus, nou, hoe zit het naar krachten? Naar krachten zit het zo. Dat is zeer Ja, zeer en, en Nukwa. en Dus... Torah is Hagad, Hesed Goratje Feret is Torah, naar krachten. Hagad, dus de Zerampin boven de Chazé. Boven dat is Torah. En daarom zien we, we dat Torah is zo so verborgen. Ja, je leest wel iets, we begrijpen daar niets weinig. En de profeten, dat zijn nehi, net zo goed als ja, dus de profeten, die, die trekken hun krachten, hun profetie van die netzige God. En de geschriften is malgoed. Ja, dus geschriften zijn ook geschreven vanuit de malgoed. Kijk nou naar kijk nou de God, nee. Ja, net zo goed die Hij is ook daarbij. Jezod is, is daarbij hoort. Overal, Jezod is alles, je soort ontvangt alles, wat alles van alles verrot. Overal is Jezod verbonden met alles. Onthoud het er goed. Alles wat met alles is verbonden het moet Jezod altijd verbonden zijn naar alles, met alles verrot. Dus hier zit een enorme, enorm geheim, dat de mensheid niet kent. Het komt wel langzamerhand naar naartoe, maar. Het mysterie zit juist hem in de Jezot. om de Jezot te verbinden. Want kijk, wie is de ontvanger? De Malgoed, ja? De Malgoed is de enige die ontvanger is. En wie geeft het aan haar? Jezot. En alles ontvangt de Alle Van alles verrot ontvangt ja. de jesot. En Jezot geeft het, jesot verbindt de lagere en de hogere wereld. Hoe, gewoon, vraag, verzoek, vraag de, de, de hogere kracht, dat het ook, jou, ook dat jij het ook gaat voelen. Maar dat is, je zot verbindt alles. Door je zot verbind je de hogere wereld en de lagere wereld. Zeventje, wij gaan een stukje verder met de zoger. Probeer je goed te concentreren. Zejfitin Veteida De Eilu Hamohin De Abovy ima aanal, Ganal Achtin She Haziran Pin Mashpia Otam Lenukva Hu sod. Nechentien hachamayem mysaprim kavod kvod kel wechule ki hachamayem twintach hu sot zeiran pin kavod kavod kel hu nukwe de zeiran pin mysaprim ene Hem hem hamuhin. De Abba, Wehima, Kijk nou, punt. Kijk nou hoe geweldig Zohar verbindt de Torah, ja, of de, de, he de hele geschrift, met de Sfirot, met de Mogen. En willen wij doorheen komen, willen wij dat de Torah leven in ons brengt, dan moeten wij ook dat ook op die manier doen. En niet de Torah leren als toepassing bij, bij deze wereld. Ja, de hele wereld doet dat. En ook natuurlijk is geweldig, ja? Tien geboden. Dat is geweldig. O, kijk nou hoeveel literatuur hebben ze geschreven over die tien geboden, et cetera. Hoeveel uh, dus mensen hebben dan niet gepromoveerd op ja, de dus theologie gestudeerd, et cetera. Allemaal goede dingen zijn. Alles is nodig. Maar. Wij willen graag het licht, puur licht, naar ons halen. En leven krijgen. En niet een uh, schim in ons hoofd. Ja, dat is. Moraal huh? Moraal, precies, dat is moraal. Kijk, heb je ergens gehoord wat nieuw, geef ik nu vanavond, bij is gewoon zulp, de honderdste les zoger aan jullie. Mag ik, mag ik geven. Hebben jullie iets gehoord van moraal? Ja, heb ik iets verteld over moraal? Of hebben we niet ik, maar wie ben ik? Maar de zoger heeft je iets ons verteld over moraal. Niets? Geen woord? Is Waarden. Eh? Normen en waarden. Normen en waarden, absoluut niet. Zie. Het is jij ja, en alles, de hele zoger zegt, vertel mij... Vertelt mij wie, wie ik ben. Laat ontdekt, ontdekken mijzelf wie ik ben. Ik kan geen genoeg nemen. Uh, als ik iets doe, dat en dat, doe ik zo, een beetje met mijn vrouw, een beetje zo, een beetje lopen, zo, weet je, zo. Maar dan wil ik gelijk weer pakken, zoger, want dat geeft mijn leven. Ik kan kijken naar tv, ik kijk van alles, doe ik een beetje, zo. Nou, niet met de tv echt, maar dan een beetje zo even tien minuutjes, vijf minuutjes naar Tour de, Tour de, Tour de France, of dat, of zo. Gewoon om, om gewoon te voelen, samen te voelen, wat de mens voelt in deze wereld op deze, op deze tijd. Ook dat moet ik ook, klein even, beetje. Even opsnuiven. opsnuiven huh? Even opsnuiven. Opsnuiven, precies. Nou, dat moet je ook de hebben, dat moet je doen, maar niet meer. Maar dan moet je op tijd weten dat wanneer je dat verder je houdt, jezelf in het leven is is belangrijk voor je leven moet het zijn dat elk moment moet je benutten. Ja? Het is niets anders wat is nog waardevoller is dan het leven zelf. En dat is alles in de zoger. En de hele Tanach, al die 24 boeken wat van de Torah, ja, Torah Neviim en Ketubim dus, de hele vier, alle hele 24 boeken voor een kabbalist zijn dat is dat Eigenlijk. Niets anders. Want we, we, we kunnen niets verstaan. Zonder zoger kunnen we niets verstaan in alle die 24 boeken. Maar met de zoger leren we dat wel. En dat is wat wij zien ook hier. Wat hij steeds die, die parallellen legt. Waarbij stap voor stap leren we ook de, de, de helium, de psalmen, de ware psalmen van David leren, begrijpen. Eigenlijk. Natuurlijk, het is geweldig. Op zondag keek ik naar tv, soms keek ik daar ergens, daar een, en nooit weet de mist wordt gehouden, en dan zingen ze daar ook die psalmen van David. Geweldig natuurlijk. En mooi. En, uh, het is alles, is, uh, uh, is alles is nodig. Er zijn verschillende bekleden, bekledingen. Het is een bekleding op een bekleding, bekleding, et cetera. Maar ik wil bij de bron blijven. Ik wil altijd bij de bron blijven. En de andere die zegt, nou ik heb genoeg met, met, met, met, een, ja, met een second hand of uh, de derde, van de derde hand te kopen, iets. Duidelijk. En ik wil altijd van de eerste hand hebben. En Dat moet je zo bij jezelf creëren, zoiets. Dat jij wil alleen van de eerste hand horen. Ik wilde ook van de eerste hand horen. Duidelijk. Ik wilde de beste leraar hebben van alle van leraren alle zijn. En die heb ik gekregen voor elkaar. Right. Eerst, eerst reisde ik daar en daar en daar. Ik vertel niet wat ik had betaald aan, aan mijn studie. Alles wat ik had, het meeste wat ik had verdiend met mijn hard werken, cetera, Heb ik ook gegeven. Ik heb geleerd en ik was altijd moeilijk om, om in mijn portemonnee te, handen te, te stoppen. Ja, en heb ik geleerd ook om dat te geven, want ik wilde graag dingen ik wilde wel graag leven. En soms heb ik gegeven aan iemand die absoluut niets had nodig van mij. Die had direct het geld wat ik van die van mij had gehad. Die gelijk gaf die dan aan, aan iemand die zei. Ga maar naar nou, Mijn leraar. Die gaf het geld direct aan, uh, aan iemand. Aan iemand anders zei. Ga maar daar zelf dan geven aan. Aan wie dat nodig heeft. En daar in Israël hebben ze nog steeds nodig. Wie daar de Torah echt waarlijk leert, die, hebben dat, die, die kunnen het wel gebruiken. Evet. Maar ik bedoel, naar het leven moet je zoeken op die manier. En dat is zogger. 17. kijk nou wat hij zegt. weet hij daar en weet, de elogamog in de Abba dat deze mochin van ima de hogere Abavima, analyse zoals boven gezegd werd. 18. She azajiran pin, maspiao tamlenoekwa, die azajiran pin, geeft hen aan denoekwa. Hoe, zood, ah, dat is het geheim van wat geschreven staat in hashamay is a ka vodkel de de hemel vertelt de hulde nee vertelt de glorie van de kel de glorie van hashem die dan in de hoedanigheid van kel is we ki hashamay dus wat dat betekent, dat we hebben geleerd, ja, wat het is. Dat is dan de volmaaktheid, de, de absolute volmaaktheid naar de Mogin. Ja, waarbij, wat is dan, Zerampien en Noekwa steken op naar de Aboeima. Ja, hij bekleedt Aba, Zerampien, en zij bekleedt Ima. En zij hebben dan zwoek. Niet op hun plaats, op hun eigen plaats kunnen ze niet zwoek maken. Onder de tabor waar ze staan. Eigenlijk, maar ze stegen, stegen twee keer naar Aboeima. En de we iman altijd schijnen volmaakt. Daar is altijd volmaakt. Tijdelijk. En daarom als je ze leert zoger echt kan leren, dan zelf als je komt daarin naar de zoger dan zit je al in die volmaaktheid. Dan al die klipoot op dat moment vluchten van jou, rennen weg van jou. Tijdelijk. Ze rennen. Terpletter, ze weten niet waar naartoe ze moeten rennen. Het is net als de muizen, wanneer de muizen plaag wordt. Ja? Wanneer men muizen uh, gif geeft. Ja? Dan gaan ze overal, vliegen ze overal naar allerlei, waar ze ook kunnen Zo precies hetzelfde met reine krachten. Maar wanneer je begint, ik bijvoorbeeld bevind met Ari of zoger Ari, de boom des levens, dus de etsgeïm en de zoger dan al die klipoten uh, verstoppen zich ergens, maken zichzelf helemaal plat ergens verstoppen, natuurlijk zitten ze in mij maar ze verstoppen zich dan, maken zichzelf als tot niets want ze kunnen dit, het licht niet verdragen kan je je voorstellen ze kunnen het, de klipoot, dat het onreine krachten en dood zelfs dood, de dood zelfs verdragen verd, uh, maakt zichzelf klein, en dan verstopt zich ergens in mij, dan ik voel het niet meer. Voel ik elk celletje voel ik leven dan opeens, want pl de plaag van de onreine krachten, en van de dood voel ik dan niet. Nou, zoiets so te de beleven, en dat is iedereen van jullie, zal het beleven, misschien soms, misschien voel je dat nog niet. Kan je je voorstellen, dat jou dat dood, als het ware, als het ware tijdelijk, wanneer jij leert de zorg, die bestaat niet, betekent dat die al die trekken ook, de trekken van de onreine kracht, dat zij trekt jou om, te, om jou te verleiden, bestaat niet meer dan. Zij verstoppen zich in jezelf, en jij ervaart het absoluut niet. Waarom? Jij op dat moment, jouw ik, jouw ware ego, ego jouw Maalgoed de maalgoed is helemaal absoluut verstopt. Zij alsof niet bestaat. Zij bestaat wel. Maar ver, ver van mij. Maar wanneer je stopt, met de zoger bijvoorbeeld, maar ik stop nooit meer. Ik kan niet meer stoppen. Maar zelfs als ik niet leer, dan ergens in mij, spreek ik over koetjes, schalfjes, maar dan heb ik die verbondenheid toch wel. Waarom, hoe? Door? Jutke, wafke. Dat moet je altijd hebben. Of jij, wat jij ook doet, en wat jij ook, waar je ook bent. Moet je die verbondenheid hebben. En hoe meer jij jezelf doorboort, dan komt er een moment wanneer je niet meer los, het meer niet meer los jou kan. Uh, jij kan er niet los meer van komen. Dat betekent dat jij bent verbonden met jouw zot. Al die vuren zijn verbonden met jezelf verbonden. En dan hoef je niet eens aan, na, na aan te denken. Ja, als je begint, je tong begint iets, wil iets zeggen, dan opeens, je tong zegt, nee, stop. Of vanzelf, jij ja, hoeft niet eens regie, regie te voeren. Regie te voeren. Dat gaat vanzelf al, automatisch. Maar, investeren, eerst moet je investeren, jezelf investeren. Deet? En dan word je bevrijd van alles en van iedereen en tegelijkertijd proef je van alles, ja. Kijk een beetje naar, toe, toe de Frans. want je voelt wel, je ja, hebt ook nog uiterlijke vorm, ja? Buiten jasje. Dat wil ook een beetje zo, je gaat het Of iets anders, dat je, ja, andere dingen. Je gaat alles proeven. Maar het moet mijn essentie niet aanraken. Kijk nou wat hij zegt ons, dat... De volmaaktheid dus. Dat door de zivuk van de zirampin en noekwa. Waarbij de zirampin geeft de mogen van de volmaaktheid. Aan de noekwa. Dat die. Dat ziet die. Dat trekt die aan. Dat. Um, uit de vers. Uit het vers van. Uh, uit vanuit de psalmen. Wat hij ons had verteld. Dat. Hashamayim is supreme quote. El, dat de hemel vertelt. De glorie van keel. Dus die geeft aan de malchut uh, de volmaakte mogen van gadluut, van de grote toestu. En daar zit dat zit hem in dat woord vertellen: daar zit mispar. Mispar is dat getal, en getal is chokma, chokma met chassadim. Ki ha 20, van de hemel 20. Hoe zo zeer That Dat is zeer Kavod Kavot keel. De glorie van keel. En men vertaalt keel gewoon in de gewone literatuur. Gewoon God. Ja. Ook in de Joodse. Joodse gewoon vertaalde. Uh, Torah ook. God. God. God. Uh, kavot keel. Dus de glorie van keel. Wat is dat? Hoe hanuk. Wat is zeer Dat is. Nukwa van de Zeranpin. Misaprim vertellen. 21. Hem, Shefa ha de Abou Yima, Dat is de Shefa, de overvloed van de mochin van de hoge Abou Duidelijk. Ja, dus ze, zij, Zeranpin en Nukwa, zijn staan nu omhullen de Abou Ja of niet? En hij krijgt van Abba en zij krijgt. En hij geeft het aan haar, des, de mochin van Abba. Etc. Hoe, op welke manier? Ja, zij bekleedt de Ima en zij geeft dan oor Choser. Ja, hoe gaat het, Zivuk? Dat hij bekleedt, Ziranpin bekleedt Abba en de Nukwa bekleedt Ima, ja of niet? Dan, hoe gaat het verder? Binnen de Ima, binnen de Nukwa die schijnt daar Ima, ja of niet? En binnen de Ziranpin schijnt, Abba. Dan de Abba geeft aan de Ziranpin. Dus wat zullen we zien? Wat als het ware like, zaad. Dus het uh, geestelijke, het licht kochma, licht kochma. Maar dan zullen we zien welke licht kochma. En dan dan dan Ziranpin geeft het eigenlijk chassadim. maar dan de Gar van de chassadim. Want de Abba wil zijn de ja of niet? dan geef je dan zeer een pin aan de noekwa, dus net als aan aankomende licht, yashar. En de noekwa, die, het komt bij de noekwa, bij de malgoed van de noekwa, in noekwa gaat het weerkatsen, ja of niet? De nukwa die staat nu in de abo bij de om um, um, um, um, um, huld noekwa gaat het weerkatsen, dus orgozer. En het binnenkomen, het ontvangen door orgozer, ontvangen van Oriashar de da, da, dat is Zivu. Dat is dan, het resultaat daarvan komt het licht van Chochma verhuld, het licht Chochma ingehuld in de Chassadim. En dat is de Chochma die men mogen, die men kan, die Mnukwa kan nu brengen naar beneden. Duidelijk, naar haar eigen plaats, en van haar eigen plaats ook naar alles wat onder haar is. Naar Bia, et cetera, en, en alle anderen. Ik wil je vragen, als de zon stijgt op naar de Aboeima, waar, waar zijn gebleven dan de Bia, de wereld in Bria, Op hun eigen plaats? Huh? Die precies precies. dus die blijven aan de ene kant die blijven op hun eigen plaats en ook de, de zon blijft op zijn eigen plaats maar een stukje dat, dat wat de nukwa wat de zon zijn opgestegen dan ook samen met hen ook alles wat daaronder was steegt ook samen met hen omhoog Duidelijk. maar en dan moeten ze dan nieuw in de aboe Nukwa ontvangt alles nieuw volmaakte mogen, en nu Nukwa heeft direct aan degenen die onder haar zijn, dan zat zijn de toegevoegde waarden, dat is de nieuwe, dat is een, uh, de bia, Bria, Bria, ja, die nu, dat stukje van de Bria, de krachten van de Bria, in, bria in ja, die nu ook meegekomen waren, met de boom, de, de, de, de, de, de leven samen, met de Nukwa. Dus ook de alle lageren die als het ware ook meegetrokken worden door het feit dat iemand heeft een man omhoog gebracht. Eigenlijk hoe dat zit. De hele bria, de hele bia, et precies hetzelfde, een mens doet ook precies hetzelfde. Als iemand man opbrengt, gewone mens, natuurlijk, als dat doet iemand die echt een grote tzadik, grote tzadik is... Ja, natuurlijk uh, is het... Uh, die heeft enorme kracht. En dus het, natuurlijk wordt het veel geconcentreerder. Licht komt... Krachtiger komt naar de aarde. En, maar dan... Als één een, een man... Een goede man die man opbrengt. Oprechte man. Dan ook de Bia... De hele wereld Bia... Abria, tera, was ja, eigenlijk de hele aarde... Alles wat aan lichten zijn aan de zielen hier op aarde, wordt ook met zijn gebed meegetrokken omhoog. Niet lichamen. Lichamen blijven lekker hier. Maar dat was altijd mee, alles meegenomen wat we niet zien. En dan opeens iemand voelt dan daarna een opluchting. Ik weet niet waarom. Zo, so, en ik weet niet hoe dat komt. En dat komt dat ergens daar, ergens iemand, of niet alleen één, maar vele en zoveel, die hebben dat gedaan... en anderen kregen dat. En dat betekent... wat geschreven staat, dat... jouw linker... zak, jouw linker... Broekzak, ja... moet niet weten... moet niet weten... Hè? Nee, dus linkerhand, oké... Okay. linkerhand moet niet weten... wat je rechterhand doet. Ja, dus niet dat jij... Dat jij moet dus... degene die geeft... Aan de ander, sedaka, dus de leefdadigheid. Moet niet weten aan wie hij geeft. Eigenlijk En wie ontvangt, moet niet weten van wie hij ontvangt. Dat is wat waar het over geschreven staat. Dat is de betekenis van wat ik... Wat, dat jij moet gebed geven, een ware gebed geven. En dat de ander ontvangt, dan weet je niet wie dat ontvangt. En hij weet ook niet dat jij bent de veroorzaker dat hij ontvangt. Dat is het ware geven en ontvangen. Dus, nou, kijk, okay, dat is wat hij verbindt met deze, met dit vers uit de psalmen wat David zegt. Uh, 21 na de punt. Hoe oh, mogen Eilu nifhanimle sot? Nu erg belangrijk wat je ons gaat vertellen iets. Wat nerechans de vinden is bij de kabala. Kijk, u eilu eilou tweeën lesot shishim ribo. Ki madrigot drieën Dinukwa de nukwa nivhanot le'ichidot le'asarot ik le'izdegi zin. 24. De Yersoud le Meot. De Above Elain le Alafim. 25. O de Arihan le Revavot. Erg belangrijk nu om dan dat nu erg goed te horen wat is staat. O mochin, elu, en deze mochin, dus de mochin van de Above die zij ontvangen. 22. Nifganim, Lesot, Shishim, Ribo. Die worden geacht in het geheim dat zij zijn kwalitatief. Als 60 maal 10.000. En dat is dan 600.000. Ook de 600.000 mannelijke zielen hadden de Torah ontvangen. De Torah mocht ontvangen worden alleen wanneer dan de 600.000 mannelijke zielen de, de grond de, de, de 600.000 mannelijke zielen waren, die dan verschillende eigenschappen hadden, dat 600.000 zielen mochten de Torah ontvangen. Wat betekent dat? En 600.000, 600.000, 600 dat is 60 maal 10.000. Wat betekenen die, die, die cijfers? En alles wat wij zien in de zoger is, elke cijfer is geweldig, alles past bij elkaar, en alles is, als men cijfers, in de Torah cijfers staan, een kabbalist alleen weet wat het is, andere begrepen niets wat het is. Eigenlijk, ze zeggen, oké, dat staat zo Geen woord staat in, geen cijfer staat in, in de Torah wat niet, wat niet wat niet een geestelijke waarde heeft. Let op. Erg belangrijk wat die nu vertelt ons. Het is voor meervoudig gebruik. Umohin elu en deze mohin. Dus die wat ze heeft ontvangen van de Abu Wima. Nifhanim lesot, shishim ribo. Die worden geacht als shishim ribo als 60 maalt 10.000. Oftewel 600.000. Maar juist in die combinatie. Shishimri Bo, 60, 10.000. en nu ga je ons, geeft je ons ook intussen in, een in, in introductie beets. waarom is het zo? En nu ga je ons vertellen. Ki madrigot, de nukwa, nivhanoot leehi doet. Want de traptreden van de nukwa naar kwaliteit, die worden geacht als enkelingen. En wil ik nu een keer dat goed. Duidelijk maakt, want wij hadden dat een beetje geleerd, maar niet duidelijk. Dus de, de sferot van de noek was een enkeling. Wat betekent? Van 1 tot 10, ja of niet? Ja, van 1 tot 10. Ja, kijk nou, de eerste 1, 2, 3, 4, 5 tot 10. Tot 10. Nou, de zeerampien, de lazarot, die sferot, dus die, dat licht wat in de zeerampien is. Die wordt geacht tot tientallen. Ja, we hebben geleerd. Dat is vanaf tien. Ja? Dus van elf tot negen. Dat is dat. Dat is dan als het ware enkelingen. Dan van tien. Van tien tot negentig. Dat is zeer en pin. Ja of niet? Van tien tot negentig. Betekent dat is dan tientallen is kenmerk van de zeer en pin. Waarom is dat zo? Dat komt uit er echt belangrijke principes te kennen. Dat komt omdat wij weten dat zo. Er bestaat zo'n principe dat één een eenheid van boven die is even groot als alles wat eronder is. Dan betekent dat één sfera van de zerenpien is zoveel waard als de hele Nukwa Kwal kwalitatief. Dus één sfera van zerenpien is dan tien waard. Dat heeft niet, ja of niet? Alles wat één stap hoger is, is net als alles wat eronder is. alles wat eronder is, kan je alleen maar zien, alleen de, de lagere, be, uh, belendende traptreden. Ja of niet? De rest moet je dat niet hebben, want ze hebben de precies dezelfde verhouding. Dan betekent dat één dat sfera van de zeren pin is tien, tien waard. Ja of niet? Want de onderste is, Nukwa is, is, is, is, is, is, is, is, is van 1 tot 10. Dan is het 10. Ja? En nu, eh, dan gaat dat verder zeggen, 24. Eh, eh, die, die Jirsut, de traptreden van Jersut, van Jersut, is honderden. Waarom is er honderden van de Jirsut? Jersut is Bina. Ja, We hebben altijd gezegd, Bina is honderden. Waarom? Ziran Bin is, elke sfera is 10. En dan 10 stuk, als je de 10 neemt, 1, 1 van de bina van de jirsut, moet, 1 ja, van de jirsut sphera moet zo so evenveel zijn als alles wat eronder is. Dus als de 10 sph spherot van de Zerenpin. Daarom 1 sphera van de jirsut is 100. Oh. Iedereen ziet het? Ja, de hogere moet precies hetzelfde aantal hebben als de lagere. Want dat overeenkomst altijd blijft bestaan tussen hogere en lagere. moet altijd overeenkomst blijven. Dan, 1 sfera van de bina is 100. Waarom? 10 mal als de pin. de pi. pin heeft 10. tijdelijk Dan gaat hij verder zeggen. O de ab, de ab, we je La la fin. La la, la fin. 24 tot het einde van de regel. Dus, de traptreden van de Abouhima. Die elke sfera is duizend. Waarom? Tienmal onder de één sfera van de Abouhima zijn tien sfera van de Bina. En elke sfera is honderd, dan duizend. Dus de kracht van steeds van elke traptreden wordt tienmal meer. Dus de, de kracht, de geestelijke kracht van de Abouhima wordt in duizenden gemeten. Verder gaan we, let op, 25 U de le rivavot. En van Arihantin is de volgende: is 10.000. Dus Arihantin, de kracht van de Arihantin zijn 10.000. Waarom? Abawima is in elke sfera is duizend. Tienmaal duizend wordt 10.000. Dus elke sfera van de Arihantin is 10.000 naar krachten. In vergelijking met de malchut. Niet alleen natuurlijk kwantitatief, uh, natuurlijk kwalitatief ook. Iedereen ziet het nu? Oké, okay. iedereen ziet het nu. Onthoud het eraan goed wat ik nu had. Voor het eerst, de eerste keer heb ik het verwoord een beetje. Op die manier kunnen we ook dan. Een uh, kabbalist kan bijvoorbeeld berekeningen maken, geestelijke berekeningen, precies. Je zegt hem daar en daar en daar, in een Bina van de Assia, of dan uh, Chassadim, ja? Chassad van de Assia, van de Chassad van de Bria, van de Asia, van de, dat soort dingen. Dan kan je altijd direct op, uh, direct kan je dan, of niet direct, kan je een beetje nadenken, misschien soms, afhankelijk van wat je, hoe je dat ziet, dan kan je het uitrekenen, precies de kracht van deze plaats, waar het sprake van is. Dat is, dat is naar licht. Naar licht, naar de Madriga. Precies, en de klee is het omgekeerd, precies. Maar jij kan het ook uitrekenen, bijvoorbeeld dat, uh, naar de naam in de, in de uh, naar de gematria. Dus jij kan het bijvoorbeeld, elke traptrede, uitrekenen naar de, uit, uh, uh, in, weergegeven in de naam van de Hawaii En ook in de gimatria van de traptreden Dus er zijn verschillende manieren om de ...te meten de kracht... ...van elke traptree. Het is meetbaar, duidelijk. Wat wij zeggen, niet... Uh, ...zo even geloven... ...en dat is niet... ...elke kracht daarom de hele bedoeling is... ...van onze studie, om elk... ...celletje, geestelijke celletje... ...van onze innerlijke... ...om te kunnen definiëren. Duidelijk. Om al mijn innerlijke moet ik definiëren... ...naar de krachten van... In overeenstemming brengen met de krachten van de schepper. Dus al die nuances moet ik in mij precies opbouwen, net zoals so op de boom des levens. Net zoals bij de atsium, wat we nu leren. Oké, zover, zo snel.